Wij beginnen de zogerles 232 op de pagina Kuf p 180. Hasulam, de rechterkolom, de regel 12. Uh, hij vertelt ons uh, over, herinner je nog, over het gebed, dat de mens alvorens uh, te beginnen een gebed, alvorens zich te richten tot Hashem in een gebed, zoals hij zegt, alvorens te, uh, te komen in beta, kn kn beta Kneset, uh, in het huis van samenkomst, dat hij eerst moet uh, voor zichzelf klaarmaken, klaren, duidelijk maken wat. Hij moet corrigeren wat zijn tekort is. Anders is het, is het geen gebed. Het moet komen uit de diepte van het hart, van daar waar tekort in zit. En hij zei ons dat eerst uh, moet je dan komen tot de vaderen, artsvaderen, dus. Uh, Abraham, Isaac en Jacob, om uh, bij hen, als het ware, via hen te weten te komen wat nog niet gecorrigeerd is van die malgoed, van de heilige geschina. En dan weet je wat hij hey, moet, wat eigenlijk wat nog te kort is, aan de schina. Het gaat niet om ...in eerste instantie om ons gisaron, gitsa, ons gisaron, haar gisaron, het tekort van de hele geschiedenis moet zijn jouw gisaron. Duidelijk, op deze manier, erg geweldig, op deze manier, uh, indirect, automatisch wordt ook jouw gisaron gecorrigeerd. Dat betekent geven, duidelijk, dat jij haar gisaron wil corrigeren... En daardoor wordt jij ook gecorrigeerd. Wijnee hallech umaver kan gimel tikunim Kolelim, Dertin tinshe nasu dusha Al avot. Wijnee hallech umaver en zie hier hij gaat verder hij Ga door met het uitleggen hier, met het uitleggen van de drie ticoniem, drie, let op, drie algemene correcties, de dertien die gemaakt werden, gedaan werden in de hele geschina door de avot, door de vaderen, dus door de artsvaderen. Zie niets verdwijnt in het geestelijke. Wat zij hebben tot stand gebracht, dat blijft altijd hangen hier. A'sher er Abraham 14 kenotabijf inad bijt, Shapiro 15, Gerard Keva, boven Shadam Yuchali de beekba 16, dat Kmo Shigu. Maar weet je wat? Dat meedt. Weet je, Isaac zei vintje, hoe ziet je kun? Weet je ken je dat? Bijvchinad, hij hield achterin de kadoos. Ze piroussó. Ze dat het grafisch was, het een fout. De eerste twee letters, wav en mem, eigenlijk, zaché, de letter shin moet het staan. In plaats van wav en mem, de eerste twee letters vervang ver, ver, door shin. Scheperusho, she, na de tweede komen, she, she, ha hamelach. Ja, zo so wordt het. She hamelach. Shochen baba kviyut. 19. Ja, nimt zatamide bij halo punt. Dertien na de dubbele punt Asher Abraham. Waarbij Abraham, die kenot abje heeft haar gecorrigeerd in het aspect huisbait. Wat betekent dat hij had gecorrigeerd? Natuurlijk dat zij is gecorrigeerd, maar ten aanzien van de mens, ten aanzien van het brengen van het heilige hier op aarde in de zielen van de mens. Dat is wat zijn correctie. Hij heeft, let op wat is geweldig wat het is, wat Abraham heeft gedaan. De Abraham heeft haar gecorrigeerd in de harten van de mens, hier in het algemene opzicht. Hij uh, heeft die naar beneden gebracht, de schina die bijt. Het de mens uh, het gevoel geeft van binnen dat dit behuis behuizing. Dat zij als behuisd wordt in, het, in de ervaring, in de waarneming van de mens. Dat is wat hij gecorrigeerd had, Abraham. Duidelijk, dat in de ziel wordt het als huis. De ziel wordt dan als uh, een gesloten... Uh, uh, systeem, als een huis, als uh, vier stadia, dus vier muren, dat wordt dan, kijk, net zoals wij ons prettig vinden in ons huis, iedereen heeft zijn eigen huis, zijn eigen, uh, als het ware, vier muren, in zijn in je eigen vier muren, voel je voel je comfortabel, heel enzovoort, zo is het ook, geestelijk, Abraham heeft dat aspect, van de Schina haar 4 stadia, gecorrigeerd door de eigenschap Geset Genade, heeft hij gebracht hier op paarden uh, Dat was zijn correctie. Sapirusho heeft dat, dat betekent, die Radkewa, wat betekent bijt, wat betekent huis. Dat huis betekent. Uh, het verblijf, het permanent, de permanente, een permanente woonplaats. Een permanent verblijf. Vijftien. Zie je dat? Een permanent verblijf. Het is heel iets anders dan een, een tijdelijk verblijf ergens in een hutje of zo. Behoffen op de manier. Adam juchalit dabek, so dat de mens in staat zou zijn om aan haar aan te hechten. dood, let op, permanent. K'mo she'huubavaito, dood. net zoals hij, de mens in zijn huis is permanent. Voelt zichzelf permanent in zijn huis, so is het zo is het ook, de schidna komt dan gecorrigeerd in hem, en dan geeft het een blijvend gevoel. Kijk nou wat de correctie van Abraham is. Wie iets gaat, en iets gaat, nu gaat hij over zeggen, vertel over de correctie die iets gaat heeft gebracht. En iets gaat, voegde eraan toe, voegde aan deze correctie toe, zeventien. Weet je, Kenno Tabith genad, Hij Galek Ados, en Hij heeft haar gecorrigeerd in het aspect van de Heilige Zaal. 18. Dat, dat betekent. She Hamelach Sochenba, let op dat de koning woont in haar permanent. De woning, dat is dan de. de Zeranpien, die dan woont haar permanent. De koning woont in haar permanent. De koning is eigenlijk de gogma. Die leeft in haar permanent, woont in haar permanent. Het huis, Abraham heeft het huis gemaakt voor haar. In de harten van de mens, oftewel in de ziel van de mens. Eerst in zichzelf en daarna... Wie hem volgt, die krijgt precies dezelfde eh, opbouw in zijn ziel. Maar terwijl Jitschak heeft daarin, in dat huis, de koning heeft laten uh, wonen. En dat bekwioedt in dat permanent, als een permanente uh, woonplaats. 19. Ja, melech, neemt Satan niet bij want de koning bevindt zich altijd in zijn troonzaal. Punt. 19. Na de punt. We Jakub. Hossieve. Hossif, 20 Twintig Weet je kenot hier, a 21, in tra le dirta. Dehainu die petach. hen 22, le finad beide sla, we akadosh 23 shiba. We zou het katuwe, maar norrahamakom haze? Punt. En Jacob, en nu over de correctie die Jacob heeft gedaan. Jacob was hier, en Jacob heeft een correctie toegevoegd. Twintig, weet je kennotabifje nat-jira, let op. En hij heeft haar gecorrigeerd in het aspect van onzag in Jan, dat, dat is het ah, aspect, wat is dat in het huis? Als we dat een, een element van het huis als element van het huis zouden kunnen zien, wat is dat voor element in het huis? in Jan, tera, tera, dirta dat is een aspect van voorportaal, een voorportaal bij het huis, een terras. De en dat wil zeggen, beginnend, beginnend, bij het dat wil zeggen het aspect van de voordeur, hen beginnend so zowel voor het aspect van haar huis, als van het aspect van de hele van haar heilige zaal, 23 Maar zodat de ook zoals het geschreven staat. In de Britschit, in de Torah, uh, bij Jacob, wat Jacob uh, zegt: Manorama, maar ze, Hoe ontzagwekkend is deze plaats? Toen hij sliep daar op een plaats, op, op de weg, uh, op zijn weg had hij geslapen op de plaats waar de tempel zou zijn. Later, dan zei je dat, de heilige plaats, dan zei hij manorama koma ze, hoe, hoe? onzagwekkend is deze plaats. We zeggen, arashamayim, en dan verder zei hij dan, en daaraan direct aangekoppeld, zei hij dan, Jacob, en dat is de poort van de hemel. Natuurlijk dat hij spreekt van het geestelijk de geestelijke plaats, en niet een plaats ergens daar... Uh, Waar de tempel was, uh, materiële tempel. Duidelijk, de materiële tempel was alleen de tijd van de groei van de mens, totdat de, no, uh, tot de tempel zou overgeplaatst worden in het hart van de mens. Dat in de toekomst zal wel, daar wel, uh, de hoogste schinazie dan, uh, het epicentrum van de schina zich zou manifesteren. Dat is iets anders, maar de hele bedoeling is dat de tempel eerst in het hart van elke mens komt, voor de gmartikum. Dat, was, dat is wat Jacob, en kijk nou wat toch wel iets vreemds in onze oren klinkt, en dat de zoger gaat ons in deze oot eigenlijk ver uh, toelichten. Wat voor vrees is dat? Duidelijk, dat is de mal goed inderdaad, maar wat is dan de vrees, de on, het ontzaag? Wij we, we weten dat Hashem wil liefde. Duidelijk, waarom is dat ontzaag nog nodig? En allemaal, dat zullen wij ook nog leren, dat ondanks het feit dat de drie vaderen hebben haar gecorrigeerd, let op, bleek het wel dat er nog is er is nog ontzag en vrees, duidelijk, en dat is natuurlijk geweldig met het oog wat wij hebben geleerd uit de zorgers zelf, dat wij hebben geleerd uh, de, volgende de, de volgende stap te nemen na de vaderen om op te stegen, uh, Voordat wij ons gebed doen, nog een stukje hoger. Maar kijk nou hoe dat zien wij. Ook de plaats van Yeshua, ook de plaats van drie vaderen. Hoe dat allemaal gestructureerd, geweldig, uh, helemaal precies in elkaar zit. Dat er in deze. Uh, orde van grote in aan de, de boom des levens of uh, op uh, de schaal van de zielen dat daar absolute uh, positionering duidelijke positionering is naar zielen van die grote die uh, grote correctors van deze הלכה שכינה, 24. ואחר שהאדם נכלל 25 כבר בגימל התיקונים ההם של העבוד בשלימות, בלינקר קולונדר דרי חלטוי, אז אפשר לו לדעת כל השיעור שכבר נתקן דרי בשכינה הקדושה jaul le bekništa fir letaken letaken bashkina maasje ode hasepa Kijk wat die zegt ons 24 de rechter kolom Wa adam ne khalen nada mens heeft zich al samengevoegd aan deze drie. Correcties 25, shella wordt baschlimut, van de vaderen in de volmaaktheid. De redelinker kolom de regel 2. A, ah, as dan ef sharloledaat, dan is het mogelijk, wordt het mogelijk voor hem om te weten te komen, kola shiur, de hele matische kwarnit kan dusha dat al gecorrigeerd werd, was. Baschina, kdushat, 3 in de hele schina. Gewoon gevoelsmatig, deugde, gewoon naar krachten. Natuurlijk kan die mens niet weten hoe dat zit in elkaar uh, met zijn eigen persoonlijke uh, correcties, maar dan kan die dat wel, wanneer hij zich verbindt met de correcties van de vader en komt aan de vader, dan kan hij het wel uh, voelen, het delta, dat delta, dat verschilletje, wat nog ontbreekt in hier uh, aan de schina, wat hij dan in, das, in het desbetreffend gebed kan, uh, wil, kan en moet corrigeren. En dan, laat hem binnenkomen, laat hij binnenkomen in het huis van Samenkomst. We jad slechts en zijn gebed doen vier. Let erkenbaar schina om te corrigeren in de schina marsen od gasserla wat nog, wat haar nog ontbreekt. Duidelijk, Er ontbreekt nog iets. Maar we zullen zien wat hij ons nu vertelt. Dus. De verbinding met de vaderen is het absoluut noodzakelijk, want zij zijn de merkaba, de wagen, de dragers van de krachten van de, uh, de krachten van de gagat. De regel 6. En de krachten van de gagat ja, geven aan wie aan de Malgoed. De regel 6. Ubiur. hadwari Hier ook een, volgens uh, mij, is ook een grafische fout. Biur is het eerste woord. Is het na alef Komt het wava. Volgens mij. En niet res. Zo so, hebben uh, dat steeds uh, gehad. Dus <laughs> tot nu toe. Ubiyura dvarim dus in plaats van de tweede yud in het eerste woord. Wij trekten wel naar uh, naar uh, naar beneden de woord 2. Ubiyura dvarim. Kiurah u shores seven hachesset sheban shabot yisrael. Ki hu tiken hashida lechidat Bait Kibul Leor acheset heset Nechen, Ve Kibla Baat kol haneshamot Yisrael ba tin melua. Biro Yura Dvarim says En de uitleg van woorden. Ki Avraham, want Avraham Hu Shores ha is de wortel van de chesed. Let op. Elk woord let op wat het is. Is de wortel van de chesed. de reichelzek van Shabaneshamut Israël. Die welke chesed is in de zielen van Israël. Die hoort je kennen als kinak dusha, want hij corrigeerde de hele geschinda acht ten aanzien van het aspect bij het geboel van het reservoir, het huis van ontvangst, het, het, uh, een bakje of een, een klie. Die klie, die klie voor het licht geset. Kijk, de hele bedoeling, wat is de bedoeling van de correctie? De bedoeling, goed opletten wat, wat wij leren, de bedoeling van de correctie om een klie te maken voor het ontvangen van het licht, dat behoort bij een des, desbetreffende klin. Dus dat is wat hij, hij heeft gemaakt hier op aarde. Men voelde het huis niet. Niemand voelde het huis. Eh, huis, dus dat is Geset. Het licht Geset. Niemand kon het ontvangen. Een huis, behuizing maken voor het licht Geset. En dat heeft eh, Abraham opgebouwd in zichzelf kli, bij het kiboel, letterlijk dus, het huis van ontvangst, voor het licht gesed. Dat is ook wat de Torah schreef steeds over, Abraham, dat hij gastvrij, gastvrij was. Ja, dat hij uh, genade heeft, uh, uh, steeds toegepast in al zijn uh, dagen, dat betekent, genade, dus dat hij de genade had aangetrokken, daarmee in bouwde een klie voor het algemene, de algemene klie voor het licht geset. Negen wikibla en zei: de hele geschina ontving daardoor Hassadim, bad. Uh, ten behoeve van alle zielen van Israël, in al hun vullingen. En dat is natuurlijk, alles kwim ging dat, uh, alles ontving dat, dan Abraham. Dus al dat geset ontving hij, in zijn ziel. De regelteam. Wie Aju kol Yisraël elif dv'kim bha barach, dv'ku t'midut, t'midit. V'hashkina tvalif ha g bet malchut, amalhe kol tov dertin va-onek. Enoha ya shum ish rozeh le hi afilu re la Kijk, uh, de, het uh, belangrijkste ding, het belangrijkste onderdeel van de heilige studie is de studie van de zoger. Alleen over de studie zoger is het gezegd uh, dat het leren van de zoger uh, bespoedigt als niets anders, de dagen, de komst van Mashiach. Weet Niets anders. Niet de Brit Hadasha. Brit Hadasha is het begin. Let op. Brit Hadasha is het begin van alles. Het begin, maar dan, wat is betekend de komst van de Mashiach? Waar naartoe moet de Mashiach komen? Naar de kli? Keter? Of waar naar welke kli? Natuurlijk, dat zijn destinatie is de schepping. De schepping is de klimaal goed. Dus, uh, wat, is, wat is dan hoger naar krachten dan uh, Brit Kadascha of uh, Zoger? Wat is dichter bij de komst van de Mashiach? Beter zo so te zeggen. Wat is dichter bij de komst van de Mashiach? Natuurlijk Zoger. Duidelijk. Want Brit Kadascha is het begin dasha is nodig alleen om op te stijgen naar de kliketter. En daarom is het zo belangrijk om leren de zoger. Kijk nou, uh, je kan ook dan voelen zelfs aan mijn stem, hoe voller qua klanken het is, omdat de ervaring van het licht van de heilige. Um, Ruachakodes in het lichaam is heel iets anders, veel dieper äh, dan het ervaren van äh, alleen maar een klieketer in het hoofd, zonder alle andere kielien. Daarom is deze studie als niets anders kan ons ähm, uh, opbouw en brengen die versnellen uh, de dagen, de komst van de de komst van Daarom zelf, Yeshua zelf heeft mij teruggebracht naar de zoger. En natuurlijk, Priets, ga hier met andere dingen die wij doen, zijn allemaal uh, bijdragers aan de komst van de Mashiach, maar het meest, hoe zeg je dat, het meest volle, is natuurlijk Tiferet, de sfera, Tiferet is vol, dat is dat lichaam, dat is het verbindings, de het meest, meest let op, de meest krachtige, hoe kan ik zeggen, volle sfera. Ja, Bestaande uit die verbinding heeft tussen de hogere en de lagere. Een derde van het de jeverheid is boven de, de, de gazé. De tweede helft van het de, de, de een bovenste een derde en dan de middelste een derde is het lichaam zelf tussen de uh, gazé en de tafel. En de onderste een derde is, uh, zit in de in dit, uh, onder de tabor, In het onderstel. Dus hoe gekrachtig is deze plaats. En daarom is de studie van zoger zo immens belangrijk. Eigenlijk er is geen uh, woord om dat uit te drukken. Wat is de zoger? En daarom uh, de meeste aandacht... Is het belangrijkste van alles is voor ons de zoger. En daarom, Jesse heeft mij juist ons teruggebracht. Niet teruggebracht, wij zijn niet weggelopen van de zoger. Maar um, het, hij heeft gezegd, en nu is het genoeg aan uh, blijven zitten in de ketter. En breng dat volledig naar beneden, verder naar je eigen kilim. Daar kilim van ieder van ons. Diepere en diepere kilim. Uh, de regel 10. Naar de punt. Gewoon werken met de zoog. Werken. We gaan het. we uh, Bij Zatashem nog verder uitwerken. zoger er op papier. Want. Uh, alleen lezen daarvan. Met. De goede kavana alleen dat al leidt tot de bevrijding, zowel persoonlijk als in, in algemeen. De regel 10. Goed opletten, dat is absoluut wat ik zeg, daarom zo onderstreep ik dat. Ook daarmee helpen wij ook in de eerste instantie, let op in het algemene opzicht, helpen wij ook Israël in het algemene opzicht. Ook Israël die uh, uh, verstoken is van Hashem, alleen door hun blind, blindheid, ook als wij leren zorgen, dat, dan dragen wij ook bij, want niets verdwijnt in het geestelijk dat een stukje slicht, een stukje kracht, wat komt dan uh, door het leren van de zoger, uh, komt ook op hen, onzichtbaar. En daarmee corrigeren wij ook hen, en met hen corrigeren wij ook het algemene aspect van Israël. En daarmee dragen wij uh, bij aan de algemene correctie van ook de zeventig volkeren van de wereld. Dus eigenlijk aan de hele partsoef van de hele mensheid. De regel 10 naar dit punt. We hebben hier ja, En nu goed kijken wat je zegt ons. Dus wij zijn bij de correctie, na de correctie van de correctie, correctie van Avraham. Dus Abraham heeft gecorrigeerd, gecorrigeerd de kliegen geset voor het licht. Geset. Nou, we hebben Janisch aarke, en zou het zo blijven, met dus deze correctie, alleen deze correctie van Abraham. Stel dat het alleen maar dat zou zo zijn. En niet meer. Alleen maar Abraham. Hij heeft toch geset gebracht hier naartoe. Nou, is het dus genoeg? Wat zou dan zijn... Het op, erg belangrijk wat in ons. Ha jukor dan zou al het Israël, zou, euh, zouden aangehecht zijn, de regel 11, aan Hashem het barach, aan de gezegend Hashem gezegend is Hij, door de permanente aanhechting. Was geen akdusha. Terwijl de hele Kedusha, 12, haja, bijt, goed, zou dan het huis van de malgoed zijn. Euh, hamalek kolto woon vol van al het goede en behagen. 13. Welohe Yashum is, en dan zou niemand zijn, zou zijn die, rotze, die zou zich willen scheiden van haar, zelfs voor een ogenblik. Geweldig, ja, wat, uh, wat deze correctie is. Waarom moest er dan nog meer correcties gedaan worden? Nou, hebben we dus een volledige aanrichting aan Hashem bereikt door Abraham. Ja, door zijn klieg het. Volledig aangehecht Samen sloeien met de shem. Wat nou, wat wil je nog meer? Wij zijn goed, Rikke. Wij zijn goed. Wij zijn zo gebonden met de shem. Wat wil je nog meer? 14. Amnam, koltiko, no shalavram. Aja, 15. Basode, shasabait kebul shalem, lebli shum. זסטין אפשארוד, של פגם לורח הסדימ, דאינו זעינדינ, שאלא OTA לחי נאד, אש פא, רוח, ליזרינו, אכינ ידבראכ. בילולא קבלגה נא אלה נא אד, אצמינו כלומ, כי זהו. 19 Hamida Ubed Ki Haki Pool Shel or Punt. Kijk, de zoger geeft ons, eh, goed opletten. De zoger geeft ons het hele plaatje. Alle krachten die in jou zijn, in de mens zijn dus, die de zoger leert, allen worden aangesproken. Waarom? Omdat let op, dat je verret, als je kijkt naar een boom des levens, ga maar kijken naar, naar op de oh, oh, homepage, hoofdpagina van onze site. Ja? daar zie je dan de afbeelding van de boom des levens. Kijk nou naar die te verret hoe zij allemaal verbindt met haar. Uh, uh, verbindt zich met alle, eigenlijk met alle sfeer. Dat is het epicentrum van alle krachten die er zijn. En zo is het ook uh, werk, uh, de uitwerking van de zogar op ons. Het werkt niet zo als we leren bijvoorbeeld alleen bij het alleen bij het bed, alleen bij het bed, uh, um, alleen bij het uh, zeer, alleen hoog, het alleen maar het alles komt in het hoofd en wij zijn er als het ware niet. Wanneer we leren Ari, dan leren we uh, het aspect van Jezod, onder de tabuur. Eigenlijk, ook dat is natuurlijk bijzonder uh, uh, diepe kelim, maar dan als het ware meer gelokaliseerd, meer vanuit het perspectief van de Jezod, is bijzonder belangrijk, maar wel um, uh, meer dus onder de, de taboer ook bij bijzondere functie om dat te leren, want daar heb je dat licht nodig van, van etschaïm en pri- en duidelijk een test wat we leren. Want daar binnen te komen, om daar, door te schouwen deze kilim, hebben we dan een puur licht nodig, zo puur mogelijk, en dat geeft ons de, het, het werk in de kli, in je zoot. want dan trekken wij het licht, met uh, chassadim, met uh, het schijnen van het licht, gogma, binnen. Geweldig. Duidelijk. Maar het is geweldig juist om daar te werken. Want, het lichaam zelf heeft het als het ware, uh, is, uh, heeft het deze kracht niet zo nodig voor zichzelf. Het lichaam moet natuurlijk doorsluizen dat licht, dat licht naar de jesod. Maar voor het lichaam is het, is het niet nodig. Dus wat we leren nu in, in de zoger? Eigenlijk. Uh, geïntegreerd plaatje, dat is het leven zelf, Duidelijk. dat is niet daar en niet boven en niet beneden, het is verbind, het, ons heel wijze in elkaar. Daarom hadden de Torah geleerden gezegd dat het leren van de zoger is uh, alles bevattend, alles ehm, um, ehm, um, all inclusive inclusief Alles uh, heeft in zichzelf in de in de kern en verspreidt het licht over al ons lichaam. Um, Vier uh, ten nadeel. Am naam koltie no Let open, you zegt het dan verder over achter de hele correctie van Abraham, van Abraham was, 15 Basot, in het geheim, dat hij maakte, in de kern was het zijn correctie, dat hij maakte, uh, de klie volmaakt, het huis, ja, het huis van het ontvangst, het huis, behuizing, voor die malchut volmaakt. Leblich so Shumef Sharut Shalp Gam, let op. Zodat er absoluut geen mogelijkheid zou so zijn voor een beschadiging. Voor het licht van de Chassadim. Zodat so het helemaal vol, helemaal volmaakt uh, huis is voor het licht Chassadim. Duidelijk. Natuurlijk dat de chassadim is nog niet alles. De Heino dat wil zeggen, 17. Shehallah ota, dat hij heeft haar, deed haar opstegen. niet goed, hij heeft de goed, deed, hij deed mal goed voor het as, tot het aspect aspa, tot het aspect van geven. Want ook chassadim is geven, we nacht het roog en het doen, het aangename doen, de regel 17, uh, uh, en na het laatste woord is het afkorting, we waven nun, dubbel apostrof res, dat is, en, we is en, en, we nacht het roog en het aangename, zo so, afkorting, aan onze schepper, Jotsreino, Gezegend is hij in barach 18. Welolijke kabel let op wat is zijn correctie? Was. Om alleen maar geven, geven, geven, omwille van het geven, dat is Abraham. Alleen maar kliegen is het. Doet er niet toe wat, alleen maar geven. Welolijke beel aan het laat, laat me in de klom, let op. Maar niet te ontvangen genot voor onszelf, helemaal niet ontvangen genot voor onszelf. Dus om niet te ontvangen genot, voor onszelf, Abraham heeft het alleen maar uh, gecorrigeerd, uh, de klee voor het licht chassadim, alleen maar om te geven. Alleen geven, niets, uh, niets ontvangen voor zichzelf. Niets ontvangen, omdat uh, er was nog niet, niemand was in staat als, als nog was om te ontvangen, um, om willen van het geven. Daarom zei Abraham, nee, alleen maar geven, zonder ontvangen en het wil natuurlijk ontvangen, daar licht Gassadim daardoor, zoals we hebben dat geleerd door te zeggen, nee ik ontvang, wil niet ontvangen een licht voor zichzelf, voor mijzelf dan uh, betekent dat jou, al jou um, zoals wat Abraham deed, dat al zijn krachten gingen kijken alleen maar omhoog dan, en alleen maar geven, alleen, niet alleen omhoog maar alleen maar kijken omhoog in de hogere, alleen maar door uh, op, te op te trekken door klein zichzelf maken, komen tot onder de chogma en niet meer, alleen, alleen ketter en chogma van de kilim, en niets meer, dat was zijn tikku, kesehu hamidat, want dat is de maat, de eigenschap, en, 19, en, de behuizing, het huis van, ontvangst, oftewel de het reservoir, de klie, voor, van, letterlijk, van het licht geset, dat is wat hij heeft gemaakt. In de ziel van de mens, hij heeft die dus ingekerfd, uh, de klie voor het licht geset. כתוב כמו שכתבו תווינטח חזל כמו שאמרו חזל על מידת האומר שלי שלך ושלך שלך חסיד אין אין תווינטח שאינו דורש להנעת עצמות ואין תווינטח אף משהו Moshu Gatuf Kamamru Chazal, zoals de Torah geleerden hadden gezegd um, over, de, over, deze, over de eigenschap van iemand die dat zegt. Wat zegt? Zo'n uitdrukking bestaat, zo'n uh, gezegde van iemand die zegt, en dat is, staat in de Perkeavot, in de uh, Spreuken der Vaderen, in de Perk 5 staat het, dat iemand zei. Dat is een grote geleerde gezegd: als iemand zegt de eigenschap van iemand die zegt Sheli shol Sheli sholcha, wat van mij is, is van jou. En we sholcha sholcha, en wat jij hebt, is, it, is van jou, is dat is van jou. Dan zeggen zij ze, dat is chasside. Dat is de eigenschap van Abraham. Ziet er ziet het? Dat. dat, dat wat jij, wat ik heb, is van jou, dus ik kan, ik geef het aan jou. En, maar, en wat jij hebt, is van jou, ik hoef het niet te hebben, dus ik hoef van jou niets te ontvangen, dan is het de eigenschap van gesiede dat is eigenlijk wat Abraham heeft. betekent hij die uh, uh, goedertieren, goedertieren heet, dat soort, uh, dat is dan een, een een zware woord, een technische woord daarvoor, Nederlands woord. Goedertierenheid, een goederik. Ja, dat heb ik alleen maar geven. En natuurlijk dat dit nog niet het doel van de schepping is. Maar dat heeft Abraham eerst dat gecorrigeerd. En dat was natuurlijk uniek in de wereld. De wereld die alleen maar elkaar aan het... Uh, vermoorden was. We kunnen ons niet eens voorstellen hoe het leven was, uh, waar, uh, het was absoluut geen geen waarde van het leven. Uh, men kon elkaar vermoorden zomaar en uh, zonder proces, zonder iets oppakken van alles. Uh, uh, zo'n eh uh, violentie, zo'n geweld uh, en van alles, men kende geen gissen. En dat Abraham heeft dat in deze wereld aangetrokken en opgebouwd had deze klief van uh, alles wat van mij is, is van jou, dus ten aanzien van van Hashem. En natuurlijk dat Abraham heeft dat ook projecteerde dat op de mens, maar in, in principe is het goed opletten, omdat, waarom is het ook van toepassing bij een mens, bij een ander mens, omdat alles bij mijzelf is, is Hashem, ja of niet, daarom moet je ook van binnen gevoel hebben, dat ook wat jij hebt, uh, is van de ander, alles wat van mij is, is van jou, dat is eigenlijk ook de eigenschap van leraar zijn, goed opletten, een mens kan niet leraar zijn in het geestelijke als hij deze instelling in zichzelf niet kwijt. Niet dat wij dat hebben, Uitelijk. wij zijn verre van. Maar kwijken in zichzelf deze houding, in ieder geval wanneer je les geeft, wanneer jij uh, een bericht uh, aan het opmaken bent om iets een ander te geven, dan moet het deze houding natuurlijk zijn. In ieder geval moet je altijd de houding hebben, wat van mij is, is van jou. En je mag wel hebben wat het van jou is, moet het van, mag het van jou zijn, maar het is nog niet, let op, het is alleen maar de eerste voorwaarde, de eerste correctie die Abraham heeft tot stand gebracht. She na het hakje 1,321. Wat betekent deze houding? Dat hij vraagt niet om voor zichzelf maar iets, maar voor zichzelf te ontvangen. Te genieten voor zichzelf. Punt. Dat is deze houding. De regel 22. We kievan, shekolat sim zumim. We kievat, 23, asitra achra. Urak bichhinata kabbalale atsmo, nimtza. 24. Sheisir, bazekol, halaatak lipot. We asitra achra, ralegamri. 25. We niet gaan naar betachlit atahara a taharat. Kijk ons verder vertelt over deze correctie van Avraham. We kiewanse koulat simtumim en angezien alle beperkingen en alle het aangrepen van de sitra achra 23. Uradbifina kabaladat alleen maar ten aanzien van het aspect van het ontvangen voor zichzelf. Tsimtsum, beperking, waarom moeten wij beperking hebben? Waarom is de beperking als het ware ingesteld? Alleen om niet te ontvangen voor zichzelf. En waarom is de Sitra Achra? Sitra Achra is alleen maar uh, om te waken dat de mens niet voor zichzelf ontvangt. Zodra ontvang je voor zichzelf dan direct hangt, uh, kleeft de Sitra Achra aan deze plaats waar hij. Neemt ze Niemand bleek dus, hier, dat hij daarmee heeft uh, weggebra, weggenomen daarmee, al dat ziekel ziekel ziekelijke werking, uitwerking van de klipoot en de citra-achra, al helemaal heeft dat daarmee wegge weggepromoveerd. Heerlijk. waarom dat gesed, hij heeft nu alles, de hele klie, de hele klie is nu ontvangt gesed, Heerlijk. en omdat de, de klie hij heeft aangetrokken, de, het licht gesed natuurlijk, dan betekent dat al zijn partsoef, wat hij heeft, een kort partsoefje, allemaal gevuld is met het licht gesed, nou en licht gesed natuurlijk, is geven, en daarom, en zoals we weten, de klipa, de sitra agra, lust geen geven. Daar waar de mens geeft, vlucht daarvan de sitra agra, want zij kan niets ontvangen van het geven. Duidelijk, de sitra agra wil ontvangen gogma, en ook ontvangen um, naar beneden, als mens trekt het licht naar beneden. Dan komt het naar de sitra agra toe. Als een mens dat niet doet, dan geen citra agra, dan uh, heeft geen kans om uh, aan te grepen. Nou, wat dat betreft is het een geweldige correctie. U en het kana haar dat let op. En de schina werd daardoor gecorrigeerd door met uh, de uiterste zuiverheid. Nou, geweldig, ja, of niet? Het is geweldig dat zij zo gecorrigeerd is. Maar het is alleen maar geven, ja. Alleen maar wat Abraham heeft gedaan, is alleen maar geven. Geven, omwille van het geven. Ik geef het aan jou, en jij mag ook het allemaal hebben, en ik hoef niets te ontvangen. Ook wat jij, dus duidelijk, wat die zegt ons, ik geef het aan jou, wat van mij is, is van jou. Dus ik geef het aan jou. Maar wat jij hebt, is van jou, dus ik hoef niet van jou te ontvangen, geweldig, maar prachtig, maar uh, om, waarom niet? Omdat ik heb nog geen kracht om van jou te ontvangen, op een kostere manier. Wat doet mij dat, als ik zeg, in onze wereld, als ik zeg, nou, ik geef het alleen aan jou, aan iemand, aan die, en die, en die, die, en ik hoef niets te ontvangen, dan betekent dat jij zelf, uh, corrigeert jezelf, jouw geest ontvang je gesedim, Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld tegenover een andere mens. Even gewoon hypothetisch. En als je van hem absoluut niets wil ontvangen. Dan betekent dat jij hem gunt niet hem te geven. Hij wil jou geven. Uh, misschien um, omwille van het geven. En jij moet het ontvangen omwille van het geven. Daarvoor had Abraham, uh, Abraham had het niet gecorrigeerd. Afraam, Afraam, had gecorrigeerd, de dus alleen uh, in het aspect van geven, omwille van het geven. En daar natuurlijk daardoor ook geen clipa kon aankomen aan dat klein partsoefje wat de mens dan daardoor verkrijgt door geven, omwille van het geven. Uh, 25 naar de punt, Amnam Ode... 26, de eerste, het eerste woord is, volgens mij is het, moet het la, lo, moet in plaats van, eh, in het eerste woord, bestaan de twee letters la met een het de, de tweede letter get, vervang, of vervang of er van alef, alef, dat wordt het lo. woord lo, 26 haita. daar, Nigmeret Bazem, Mahachevet Abria. Hier, de volgende pagina. hasulam de rechterkolom, de eerste regel. A A. Oei, sorry, nog niet, niet. Ja, inderdaad, de volgende pagina. Kuf, P, Alef. Hasulam, de rechterkolom, de eerste regel. Machaševet ha-briya ha-ita ba-ikar le-hanot le asher midat ha u-shukula, rak ba shyur dri le la ha lekabel, le La-ha-heshek dru k le le dri she le le geen vier met dat mehakabala. De diepste, diepste dingen die er zijn, de, de principes van euh, de wetten van het heelal euh, en de wetten van de menselijke ziel. Let op, hier staan. Euh, de vorige pagina, de, de linkerkolom, de regel 25. Aan naam hoort maar daardoor werd nog eh, niet volbracht, niet voltooid de scheppingsgedachte. Oftewel het, het scheppingsdoel eh, natuurlijk, de scheppingsgedachte. Kie de volgende pagina. De rechterkolom as de die is te reichel, ki macha a want de schepings gedachte, was hoofdzakelijk in de kern, letop, lehanot le-nivraaf, om de schepselen, genoot te geven, voldoening te geven. Twee, asher midata an-ahad, waarbij de mate van het genoot van de voldoening hangt af en gewogen wordt alleen maar in de mate van, let op, in de mate van de eh, hartstochtelijke wens om te ontvangen. 3. Sjolefikat luta geserkelijke beeld dat in overeenkomst, in overeenstemming, in de mate van de grootte, van de wens om te ontvangen, om te, de, het verlangen om te ontvangen, ken me dat, zo is het ook in dezelfde mate, is het ook de mate vier van het, van van het genoot van het ontvangen. Duidelijk, dus absoluut noodzakelijk is het ook de wens om te ontvangen. daarom moeten we altijd eerst ons wens om te ontvangen tot ontwikkelen in onszelf, alvorens wij deze gaan transformeren in de wens om te geven, oftewel in de zin van ontvangen om willen van het geven. Welken vier? Acharshek vijf niet kanah schina, rijk beklie shellaspa blies is kabalale dat in jan histel kut zeven miljaka belmimenu hid barach, vijf i pija ilavle vade acht, wijm ken logiya od mise shum tikunle maresh maresh vetabrija nee Ashur Rashid, Lut, Le Kapel. De diepste dingen die staan hier, dat moet geplaatst worden aan de wortel van je ziel. Dan zullen ze niet voor niets bang zijn. Dan zullen ze geen vrees meer hebben van wat dan ook. Niet van mensen, niet van uh, lot. Van, weet ik veel, van alles van niets. Wij kennen daarom, a arsje, kwarnit kanar, na, nadat deze schina werd gecorrigeerd, alleen maar in haar glie van het geven. Blieke balala, smokkelen om zonder iets te ontvangen voor zichzelf absoluut, zonder iets om te ontvangen, helemaal niet ontvangen, door, niet helemaal niet, en niet helemaal niet ontvangen, iets voor zichzelf. Zes, inyan is dat, dat is de kwestie van het, het aspect van het uitgaan, zich verwijderen van het, ontvangen, dus niet ontvangen, van de, van de gezegende, dus dat betekent dat, niet ontvangen van, van Hashem, alleen maar geven aan Hem, de regel zeven. En alleen maar geven aan hem. Let op, het is niet genoeg. Alleen maar geven aan hem. Acht, we hem kennen, als men geeft aan hem, dan, indien het zo is, dan, logisch, dan daardoor komt, komt er niet, uh, komt er absoluut nog geen correctie aan de scheppingsgedachten aan het doel van de schepping aan de, die aan de wortel ligt van uh, het scheppen van de wereld. Shinaba Arakbagadlood dat deze scheppingsgedachten kwam alleen maar, komt alleen maar in de grote, wanneer de, de, de, de wens, de, het verlangen om te ontvangen, wordt uh, groot. Alleen dan kan dat gerealiseerd worden. En niet in de katnoot, in de kleine toestand alleen van wat Abraham heeft gecorrigeerd. Dat was natuurlijk uh, als eerste fase, is het altijd correctie van de rechterlijn. Dat is wat Abraham had geda gedaan. Maar het is niet voldoende. Duidelijk. Dat betekent uh, natuurlijk dat Abraham bij zichzelf zijn eigen correctie. Natuurlijk had hij dan de hele parsoef uh, gecorrigeerd. eigenlijk uh, volledig. Uh, maar zijn alles wat in zijn sferoot zit. Hij had natuurlijk ook de groet ontwikkeld in zichzelf. Maar alles was onder het paraplu van de geset. Alleen maar het licht gesed. De regel 11, de volgende alinea. We zes od Avraham holid et Yitzchak. Ki Achar 12. Sche Yitzchak maatsasch hina battachlid ashlemut 13. En de oude vrouw die in de zon zit, en de oude vrouw die in de in dat woord eerst het eerste woord van de in plaats van de dubbele aanhalingstekens moet het Jude zijn, het is grafisch, uh, grafisch fout. Le Kabel, kola kalul, ba machashevet abrija, zestien kanal. Al halach, kweet je kenotale, kibul, baofen, zeventien, schet je לקבל коляшлы мут анирце ахтин ваклула бамах амах шевет абрия де хайно шорерней хентин гам эт ахшет лекבל бимену и парах эла рак твинтах пивхинат кабала שפירושו תוויינן תווינתח, שחושק מאוד לקבל, ורק מטעם, שהמשפיע תוויינן תווינתח רוצה כן, ולולי שהמשפיע היה רוצה כן, היה בו שום Le cabel, mimenu, punt. En nu goed kijken, elk woord goed doordrongen worden wat hij zegt. Het is een pure hemelse mannen wat komt en brengt absolute reding. Telkens moeten wij reding ontvangen. Nu moeten wij altijd reding ontvangen. nieuw tijdens de les, tijdens het horen... Tijdens jou bezighouden met de Kabbalah, dat is de reading. Je moet niet denken aan morgen. En niet aan het verleden. Alleen in het nieuw ontvangen. Het overvloed van Hashem. En het eeuwige leven. Elf. Kijk nou, het een lange zin. En loopt, loopt perfect loopt zo vloeiend. Ik voel van binnen absoluut geen eh, stoterend gevoel. Mijn tong f, f, eh, en van binnen ook niets voelt stoterend. Terwijl, herinner je nog, toen wij leerden van Sulaam, toen was het even een zinnetje, een beetje lang, en dan was het gelijk een gevoel van een beetje st stoterend. Natuurlijk is het een heel ander niveau, veel lager. En ook absoluut belangrijk, natuurlijk, om deze fase te breken waar we nu zitten, Het is absoluut belangrijk om zo lang te leren. En ik raad iedereen aan om dat ook nog steeds te herhalen, steeds, steeds, steeds dingen te herhalen, want op allerlei, allerlei niveaus moet je moet je corrigeren. Ja, een klein beetje dit en elke week iets doen, ook aan de. Vorige dingen die we hebben geleerd, oh, dat zal je zien: dat het heel in een heel ander licht. Zal je dingen zien die hij eerder had geleerd, hij e 11, we zes zochten, en dat is het geheim, zoals het geschreven staat in de Torah. Waar Abraham holied het Yitzhak. Abraham deed Yitzchak geboren worden, uiteindelijk, zoals we hebben dat geleerd. De reden, wat is uh, die, uh, zoon, vader en zoon, reden en gevolg. Abraham heeft gesed gecorrigeerd, het is niet genoeg, moet zijn zoon, moet verder gaan. He? Zijn zoon iets moest verder de volgende correctie doen. Abraham deed iets geboren worden. Ja, haar twaalfste Yitzchak Want nadat Yitzchak Matsashina gevonden heeft, de schina gevonden, betacht het in haar uiterste volmaaktheid, let op, dertien, Vamilui, en de vulling gevuld, me ora met het licht geset. Alle deëtikonimsche mara, shal Abraham, door de correcties van Abraham, van zijn vader. 14. Goed opletten. Hier gischt het de Chisaronsche jes Full voelde hij het tekort dat in de schina was. Schoot een uja dat zij nog niet geschikt is, XV. dat in het ervaren van de mens. Le kabel kalul alles te ontvangen, al, te ontvangen, alles wat uh, is uh, ingesloten in de scheppingsgedachte, zoals boven gezegd werd, zestien. ken Halach wat ik ken dat, daarom heeft hij haar, ging hij haar te corrigeren, en maakte haar voor het Huis van het ontvangst. Uh, boven op de manier, maakte hij een klie bij haar, in zichzelf natuurlijk, maar dan voor in het algemene aspect, voor de hele mensheid. boven op de manier, op de manier, 13, dat zij, dat zij uh, geschikt zou zijn om. Al de vermaaktheid te ontvangen, welke gewenst werd en werd, uh, welke uh, inges ingesloten was in de scheppingsgedachte, de regel 18. De Aino, dat wil zeggen, Shauraër 19, Gamet met Lekabet, dat wil zeggen dat hij uh, aanwakkert. Uh, heeft aangewakkerd e hey, ook het hartstochtelijke verlangen om te ontvangen van de heilige gezegend is hij hey. hij laat maar maar alleen echter alleen maar in het aspect van het ontvangen omwille van het geven Se pyroshode dat betekent, 21, Se gosek me dat hij dat, dat die verlangt, zeer verlangt, om te ontvangen, alleen maar om de reden om te geven. En is alleen maar om de reden dat de gever wenst dat. Omdat de gever wenst, uh, jou te geven daarom ontvang jij dat is wat hij uh, gecorrigeerd had en zou de gever dat niet gewenst had dan zou hij absoluut met de mens zou dan absoluut geen wens he hebben om van hem te ontvangen zie je dat ook wij precies hetzelfde, we moeten dan uh, op de voetstappen van uh, hem en uh, Isaac ook dat doen. Eerst uh, als Abraham geven, omwille van het geven, dan, dan Isaac die, die dan uh, voelde wel in zichzelf tekort, tekort dat Abraham nog niet had, Deel? Abraham, hij kwam tot, tot de volmaktheid van het geven, omwille van het geven, maar zijn zoon, dat wil zeggen, de volgende fase in de ontwikkeling van de mensheid, van het brengen van de schina, van corrigeren van de schina, is dat Yitzchak zag wel, voelde wel het tekort, het tekort van onder de tabur, dat daar was niet genoeg om alleen maar te geven. Onder de tabor heeft een krachtig licht nodig. Goch maar, om eh, dat alleen dat kan dan doorschouwen de kilim van onder de tabor. En niet geven, alleen maar geven. 24. Kijk nou geweldig wat wij, wat wij ook leren, en dat is natuurlijk ook van toepassing, ook in onze wereld. Dat elke generatie, moet je weten, elke generatie heeft zijn eigen tikkunien. Net zoals uh, Jitschak kwam als gevolg van Abraham. zijn vader is Abraham en Jitschak moest heel iets anders corrigeren dan zijn vader. Hij moest corrigeren aan de andere kant iets wat zijn vader nog niet zag als een uh, iets wat onderhevig zou kunnen zijn aan de correctie. Dat was iets gekwam om dat te corrigeren. Precies dezelfde, en dat is fout wat hier in onze wereld, intrinsieke fout dat in de opvoeding wat er was, is, nog toe, toe en nog toe, toe nog nu toe is. Dat uh, ouders proberen kinderen wijs maken. Je moet dit doen, jij moet dat doen, terwijl de volgende generatie is, heeft absoluut andere ongekende voor ons, voor de oh, vorige generatie, voor de ouders, ongekende correctie moeten ze doen. De volgende correctie moeten ze doen, die de vaderen niet hoefden te doen, duidelijk. Hoe kan dan een mens dan zijn kinderen dan opzadelen met iets wat uh, niet in de competentie zit van de vaderen. Duidelijk. En daarom, de vaderen moeten alleen maar begeleiden eh, hun kinderen, eh, en goed luisteren, en ruimte geven aan de kinderen, want die hebben een totaal andere, de volgende soorten van, vooraanstaande soorten van de correctie, die de ouders niet hebben. En dat komt uit het geestelijke. 24. ונודה שקבלה על מנת להשפיע נחשבת להשפעה 25 ממש ונמצא שאין עוד לסיטרח רשום אחיזה 20 ברצון לקבלח הזו. En nu goed kijken wat hij zegt ons. En het, en het is bekend, 24, dat het ontvangen om willen van het geven wordt geacht dat werkelijk als geven 25, we neemt en het blijkt dus, dat de citra achra heeft niet meer heeft absoluut geen uh, aangreep meer uh, in, de, in deze wens om te ontvangen. Duidelijk, omdat dan ontvang, ontvang jij omwille van het geven. Jij ontvangt niet omdat jij wil ontvangen, maar omdat de gever wil dat jij ontvangt, daarom ontvang jij. En dat is, wordt gekwalificeerd als, geven, en dan also, let op, als je ontvangt, ook omwille van het geven, dan heeft natuurlijk Siddraag niets, kan niets daarvan ontvangen, wat betekent dat? Kabbalistisch gesproken, dat jij trekt het licht via de middelste lijn, ja, via de um, Gaze trekt naar onder de tabel, maar dan via de middelste lijn betekent dat de kop al eraf is, de gadlut van de gogma is er niet meer, jij ontvangt dan uh, chesedim met, met het schijnen van het licht gogma. Dus chesedim eigenlijk omhult, die omhullen het schijnen van de gogma dat binnen is. Nou, dat ontvangen naar binnen betekent, dat is het ontvangen wat jij ontvangt. Dus wat er naar buitenkant zich manifesteert, Chassadim natuurlijk. En daarom, de Sitra Achra kan het niet uh, uh, aanhechten zichzelf daaraan, in tegenstelling tot wanneer men ontvangt omwille van zichzelf. Wat gaat het dan? Als men ontvangt voor zichzelf, ja, duidelijk, zonder Chassadim dus, omwille van het ontvangen, ontvangt men omwille van het ontvangen, wat gebeurt er dan? Dan komt er Chochmah, onder de, als het ware, raak de plaats, men trekt de gogma, uh, dat de hochma doorkomt, via de linkerlijn, doorkomt via de tabur, sorry, via, dat kan zeggen, via de gazee, dat die doorkomt, naar onder de gazee, of onder de tabur. Duidelijk. En dat kan niet, duidelijk. waarom dat kan niet? Dat kan niet, uh, door de beugel, omdat, als men zo dat doet, dan direct het licht verlaat, uh, omdat het begint te werken, de werking komt de zomalig, zum, en dan het licht vertrekt. Maar de smaak daarvan, let op, want jij hebt dat aangetrokken, de smaak van dat aantrekken, want direct, het is net als uh, ontstaat daar een soort van kortsluiting. Maar ook met kortsluiting, wanneer de mens kortsluiting uh, een kortslijding plaatsvindt, als je dat aanraakt, dan krijg je een klap. Heellijk. Dus, uh, betekent, uh, dan, dat, het ligt, in zekere, al is het maar een, een fractie van, uh, uh, een seconde, dat het doorkomt, door de kilim, en kilim kunnen dat niet proeven, uh, kunnen niet ontvangen dat, maar het komt als bliksem naar de klipot en de klipot natuurlijk, die kunnen alleen zij profiteren daarvan. De regel 26. Welke niet kana, al je do? 27. Ha'schina dusar du'shaar. Acholashlimut ak 28. Ach, כי אתה הירו יאליק בילקול, אנו אנו אמ, בגרוח, גניע הנטוינט, מיכויל מא, שמחשובה, אשר mitbarах להנוט להניבר אב, דירת, בגד, שalu, בממחשובה, לי baram, 26 naar de punt. Wel kennen daarom niet kanarie do, door hem, dus door Jitschak, werd de hele schina gecorrigeerd. Bakola in de, in de volledige grote uh, laatste volmaaktheid. Laatste betekent, ja, dus de, de, de, de, het doel van de schepping. Kiata, hieru, ja, want nu is zij, ja, de hele geschiedenis, geschikt, zij is geschikt, om al het aangename en al het fijne te ontvangen. Mikol ma, 29, ze van alles wat, er in gedachte had, Hashem mit Barak de Hashem, de Gezegende, om zijn schepselen te, uh, uh, genoot te geven, hen te vergenieten, zeggen we dat niet, maar, uh, zo, lekkerlijk hier. Dertig, op het shalubabachshava in de tijd wanneer was dat? Hij had het van plan om dat te geven in zijn, ja, om in de tijd wanneer het opgekomen was in zijn uh, gedachten, livraham om hen te scheppen. Dertig naar de punt niet nikret 31 gaat daar als genaagdusha, wie Dusho, genaagd, hij heeft genaagd, 32 gaat daar. Ja, daar is hadro. 33 met die melach komo, melech behij halo. 30 en daarom, niet kreet dat als de heilige schina heet nu de regel 31, beginat als heet nu de zaal van zijn heiligheid, gezegend is hij. Dat is wat iets gekrept heeft gecorrigeerd. Kiata 32, want nu shachemba, baamelach, want nu woont in haar de koning in al zijn pracht en praal. 33. Kom, mellag bij Hegelot. Zoals een koning in zijn troonzaal. Of in zijn zaal gewoon. Troonzaal, dus waar, waar koning zit. Uh, 33. naar de punt. Amnam mifchinaat 34. Tikunoshe shelavraham. Hij niet 35 кломар бейт амал гут ки одлоя никар зэ 30 хам кол кводового дро ки эйн кводоше мелах зэ 35 никарила бы гей хало а мою хаду гло выневхан базэ де линкер колом дертвейдер эхль шииц хакти Шебаны Шамот Исраиль. Дрейху дри. Шепирушо митук. Коля диним шебаганага, требаганага то и брах. Дубле пюнт. Выкеренте рух на де рехтер колом. А нам 33. In het aspect van de correctie van Abraham, wat Abraham gecorrigeerd had. 34. Hé, Hee, Nikret, heette zijde malgoed, heette de heete Schina, de hele geschiedenis, heette alleen maar bijt, alleen maar huis. Huis is heel iets anders dan de zaal, van de koninklijke zaal. 35. Klomaar, dat wil zeggen, bijt hem goed, het huis van de Malchut. goed. Kio od ya want daar was nog niet herkenbaar, uh, al, uh, de regel 36, al zijn, glorie van, van, van de koning, al zijn glorie en al zijn pracht. Kein kwa nikar want. De glorie van de koning wordt alleen maar herkenbaar, 37, bij in de zaal die hem, uh, voor hem geschikt is. We gaan bezijden, daardoor wordt het geacht, de linkerkolom de regel 2, dat iets gaat gecorrigeerde, Let op, alle die in de zielen van Israël zijn. 3, de regel 3, die... Shepirus, dat betekent, met ook kola dinim, let op, dat wat hij deed, hij gecorrigeerde alle in Israël, dat betekent, de verzoeting van alle dinim, van alle gestrengheid die er is in het bestuur van de gezegende. De regel 4. kikola kolat sindsumim, we haa je habaim, fai baolam, ei nam, ella kedevet kliha Kabala hakabala, ze shelene shamot, she jureu yim lek aweer kolat hakalul, vamachashevet abriya. Ha en omdat kvar niet zo etashkina dat er een aantal mensen zijn die het meestal in de toekomst verdienen, dan ha het ook niet zo dat er een alle beperkingen en alle die Leid, al het leid, wou nashim en alle straffen die kwamen in de wereld. Let op, vijf. En, nou, en like they, zijn alleen maar om te corrigeren de klika bala, de klika van de zielen te corrigeren. Let op, niet de kilim van het geven. De kelim van het geven in ons, dat is een kelim van een in ons, de projectie van een in ons boven de gezee, maar het alles wat, alles wat, alles wat, zegt die, alle, dat allemaal kwam alleen maar om de klikabala van de zielen te corrigeren. 6. Shijureuim, dat zij geschikt zullen zijn om al het goede te ontvangen dat zich. Uh, bevindt, regel 7, in de magashevatabrija, in de scheppingsgedachte. Hoe het ook ze iets gaat kwartieken, en aangezien iets al gecorrigeerd had uh, op zijn tijd, dus een, eenmalig, ja, een keer hij heeft dat niets verdwijnt in het geestelijke. Natuurlijk is het nog niet allemaal uitgecorrigeerd, maar hij heeft het allemaal uh, op zijn in zijn ziel, heeft hij dat allemaal gedaan, in het algemeen aspect, in zijn ziel, dus op het niveau van het algemeen aspect, heeft hij dan op zijn tijd, uh, moment, uh, ogenblikkelijk, heeft hij dat al gedaan, uh, dat hij corrigeerde dat, uh, in zijn tijd, de uh, schina, in deze volmaktheid, daarmee dus, negen, werden gecorrigeerd alle gworot ki ba'u kwaar le -ah -hem. want zij kwamen al die geworot hij had gecorrigeerd. alle gworot. dus de, wat betekent korrigieren de gworot? de hele bedoeling is om geworot te korrigieren hoe dat zij worden verzoed door chassadim dat heeft hij gedaan zodat so zij die alle gworot Kwamen al tot, de, tot het gewenste, tot het voor hen gewenste doel.